Het OM heeft de opstelte ervan verzekerd dat de software volgens de regels wordt ingezet. Zorgverzekeraar Achmea gaat niet langer extra betalen voor ingrepen met dure operatierobots. Dat zei het verzekeringsbedrijf in het tv-programma Nieuwsuur. De robots worden vooral ingezet bij prostaat ingrepen. Ze zouden minder belastend zijn voor patiënten, maar volgens Achmea is daar geen bewijs voor. Het college voor zorgverzekeringen zegt dat Nederlandse ziekenhuizen... onnodig veel opera operatierobots hebben aangeschaft... die tot 2 miljoen euro kosten. Sinds dit jaar zijn het er 16, terwijl er volgens de verzekeraars... maar 4 nodig zijn. Bij een ongeluk met een schoolbus in China... zijn zeker 15 kinderen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in het oosten van het land. Volgens Chinese media raakte de bus van de weg... toen hij uitweek voor een ander voertuig. In de bus zouden zo'n 30 basisschoolleerlingen hebben gezeten... Behalve vijftien doden zijn er zeker acht gewonden. In een gevangenis in Griekenland hebben vier gevangenen... urenlang 25 bezoekers gegijzeld gehouden. De vier, een moordenaar en drie links-anarchistische terroristen... hadden met behulp van een pistool en drie keukenmessen... geprobeerd te ontsnappen. De bewakers konden nog net op tijd de poorten sluiten. Daarop trokken de vier zich terug in de bezoekersruimte... en namen daar 25 bezoekers en drie bewakers in gijzeling. Uiteindelijk moest er vijf uur worden onderhandeld... voordat ze zichzelf overgaven. Het weer, in het hele land regen en veel wind. Het blijft de rest van de ochtend onstuimig. Smiddags wordt het wat droger bij een temperatuur van ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De Nacht op 1. Met Herbert Codet. Goedemorgen, straks om half zes hebben we weer, zoals altijd, focus op de wereld. En vandaag praat ik met uh, Jurjen de Groot in Kenia en uh, Peter van Buren in Madagaskar. Dat straks om uh, half zes. Zometeen uh, naar Chicago en Make Me Smile, uh, ja, ga ik een plaat rijden die, die jij graag zou willen horen. Dus uh, waarom ben jij op dit moment wakker of nog aan het werken op dit tijdstip? Bel het door via 0800-1121 en vraag daarbij gelijk jouw favoriete plaat aan. 0800-1121 voor jouw favoriete plaat. I'm be En het uh, mooie einde van Chicago en Make Me Smile. Mevrouw de Jong, goedemorgen. Ik zou heel graag uh, een plaats voor één van Afrika willen horen. Ja, u, uh, u komt gelijk direct met uw verzoek. United Support of Artists for Africa. Ja. Dat was het, USA ja. for Africa. Ja, dat was uh, Neil Jackson erbij en weet ik allemaal. Ja, dat was een heel collectief van uh, allemaal ja. bekende artiesten. Michael ja, Jackson, Lionel Richie. Uh, ik ben heel gek op Afrika. Ik, uh, ik weet niet hoe het komt. Of ik er misschien ooit, ooit, ooit daar geweest ben, geboren ben. Ik weet het niet. U weet niet of u daar geboren bent? Nee. En wat ik, ik heb daar zo'n idee van, hè. Want uh, ja, je kan uh, een bepaald toch, uh, uh, gevoel hebben. Ja. Ik, ja, daar kan je niks van doen, hè. Maar wat staat er in uw paspoort, als ik uh, zo brutaal mag zijn? Nee, ik ben gewoon Nederland. <laughs> ja. <laughs> maar maar u, voelt zich, u voelt zich bijzonder verwant met Afrika. Ja, heel erg. Heel ja. erg. Ik ja. ben nu actie aan het doen voor uh, Kenia. ja. Uh, kerstkaarten recyclen. En uh, aan verkopen. En oude kerstkaarten die dus gebruikt zijn? Oude, ja, die gebruikt zijn. Die uh, doe ik recyclen. Ja. En die uh, ga ik de kleuren eruit halen. En ga ik uh, een A4'tje plakken. Bijvoorbeeld uh, verknippen. Weet je wel. Het A4'tje. mooi, mooi uh, mooie, mooie uh, kleuren. En dan maakt u dan mooie kunstwerkjes weer van. En, niet verkopen. en dan maak ik heel mooie kunstwerk En je gelooft het niet ik verkoop ze bij Boschie. Ja? Ja? Ja, ik heb uh, er al een waterputje in Kenia laten plaatsen. Ja, goed. En ik heb, uh, ik ben nou bezig. En uh, het maakt, uh, ik ben gehandicapt. Ik kan niet meer buiten. Uh, zelden. En uh, ik heb motoriekproblemen, maar mm -hmm. dit lukt nog wel. En dan maak ik er uh, echt Kunstwerk is van. En dus we gaan zo tussendoor ja. 1 euro en 1,50 weg. Ja. Maar er zijn ja. mensen die geven de 2,5 uur en 3 uur, want ze zijn zo mooi. Ja, precies. U maar heeft doet het al... er maar, maar doet er maar heel weinig per dag. Maar ja, even daar in de week toch 30 kaarten. Zo. Nou joh. We gaan zo. Maar en u, u heeft niet. al meer dan 700 verkocht dus? Ja. Ja, ja. weer dat. Geweldig. En, en uh, vandaag gaat u weer de dag uh, kerstkaarten knippen? En, uh... Ik ga vandaag weer verder. Ja. Nou, dan zet ik vast de muziek op en dan kunt u misschien uh, beginnen. Nee, ik blijf nu nog even in. Oh, oké. Okay. <laughs> het is vijf uur in de <laughs> ja, ja, ja. ja zou te gek wezen, hè? Wij gaan USA for Afrika draaien met We Are The World. Oh, je bent een kanje, je bent een kanje. Ik, ik, ik vind het heel jammer dat ik nooit meer die uh, plaats uh, eigenlijk thuis kan vind nee, ik heel jammer. En daarom ja. hoort u hem nu via de radio. Bedankt voor het verzoek. Oké, doei doe. Succes jullie. 7 minuten lang USA voor Afrika met We Are The World op Radio 1. En dit was Jamie Lydell, Another Day. Eind 2010 namen bandleden van een onder andere Kite The Black Atlantic, Anderson... Mensenkinderen, Eindzwei Orchestra, Bloutsoen en Brown Feeder Sparrow... in een piepklein kerkje en zonder enig budget 100% live een kerstplaat op. Getiteld How To Throw A Christmas Party. Komende weken toert het gezelschap door Nederland en het klinkt als volgt. December Radio One more year of songs we already know Please shut down December Radio We prefer the static over songs of peace and joy We prefer the static over songs of peace and joy Cause I don't tree cause I'm afraid they're way too bright for me Then set free the reindeer on the lawn I swear you, you won't miss them once they're gone Oh I swear that you won't miss them once they're gone Cause I don't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 Watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a darker bay. Wasting time. Orangeby and the Range, The Valley Road uit 1988. En daarvoor zat Otis Redding, Sitting on the Dog of the Bay. En daarvoor weer hoorde je How to Throw a Christmas Party met December Radio. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En de focus op deze dinsdagochtend 13 december ligt op uh, Kenia... waar ik uh, spreek met Jürgen de Groot... en op Madagaskar waar ik praat met uh, Peter van Buren. Beide, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Door het tijdsverschil is het bij jullie allemaal al beide twee uur later, dus ongeveer half acht. Ja, inderdaad. Ik begin even bij Peter van Buren in, in Madagaskar. Je bent werkzaam voor de organisatie HoverAid. En ja. uh, die organisatie die houdt zich vooral ook bezig met de hovercrafts hè, die daar uh, door de gebieden gaan. Dat zijn zeg maar, de kleine uh, rubberbootjes, uh, maar dan wel wat steviger met een grote windpropeller, windmolen achterop, hè? Nou, er is een wel één essentieel verschil en dat is een rubberboot gaat door het water en een hoeverkracht die, die produceert een, een soort luchtkussen waar we op zweven. Dus eigenlijk vliegen we uh, 10 centimeter boven de grond en heel veel van de rivieren hier, die zijn het merendeel van het jaar, zijn die eigenlijk, uh, nou ja, maar een centimeter of tien diep of twintig. Als het de hoge tijd is. En, uh, en dan kan je met een rubberboot dus ook niet veel meer. En met een of nog steeds wel. Ja, ja. Je, je bent uh, vooral uh, de laatste jaren bezig met uh, de, de, de, ja, de grote lijnen van het dat werk. Dat betekent dat je ook vooral op uh, kantoor bezig bent. Met contacten uh, uitwisselen, documenten opstellen. Ja. Maar ondanks, ja, helaas wel. Mag ik daar wel bij zeggen. Maar, ja. maar afgelopen week ben je er wel op uh, erop uit geweest. Je hebt, uh, je hebt een veldbezoek ja. uh, heb je, uh, ja. uh, uitgevoerd. Ja, we hebben een nieuwe oefenkracht uh, is, uh, is een maand of uh, anderhalf, twee jaar geleden aangekomen. En daar zijn we nog steeds uh, allerlei testen mee aan het doen, allerlei modificaties aan het doen, omdat het een nieuw model is. Uh, zijn daar nog wel wat dingen die veranderd moeten worden uh, en aangepast moeten worden? Nou, we hebben dus geoefend met, uh, met een helikopter, met, mm -hmm. zodat we hem daaronder kunnen hangen zodat die over het hele eiland vervoerd kan worden. Zodat we niet meer afhankelijk zijn in die nodig van, uh, van, een, uh, van een auto met een aanhanger om het te vervoeren. En verder is het gewoon gekeken van wat is het maximale. Wat kunnen we ermee en wat kunnen we er niet mee. En uh, Nou goed, daar komen we dan wel weer wat tekortkomingen uh, aan. En de temperatuur heeft dan weer invloed op de, op de prestaties van de motor. Die dan weer, wat we dan weer bijgesteld hebben. En zo uh, wordt die... Uh, ...vervolmaakt en helemaal aangepast aan de omstandigheden hier in uh... Ja, maar dat betekent wel dat het, dat het een heel, uh, hele mooie kans is... ...dat je dus een helikopter uh, af en toe kan gebruiken... ...om daar zo'n hovercraft onder te hangen. Dat je echt op plekken kan komen waar je eigenlijk normaal niet zou kunnen komen. Ja, dat is ook een prachtige gelegenheid. Dat is, dat is een van de redenen waarom we ook bewust gekozen hebben... ...voor een hele kleine hovercraft. Mm -hmm. met wat wel een aantal beperkingen met zich meeneemt... Maar het eiland loopt eigenlijk... elk jaar zijn er wel overstromingen door cyclonen. En er zijn aan de westkust sowieso een heel aantal gebieden... waar eigenlijk helemaal geen wegen zijn, maar wel grote rivieren. En waar we dus nu ineens wel in staat zijn uh, om te werken... Ja, en, en, en zijn er dan nu, doordat je die helikopter daar gebruik van kan maken, zijn er dan straks mensen die dan uh, door die helikopter, doordat dat, dat die ingezet kan worden, wel geholpen kunnen worden? En anders omdat ze gewoon te ver weg waren of weet je wel, dat, dat, dat jullie daar niet bij konden? Ja, het is toch, het is zeker voor, kijk, in, in, in uh, overstromingen. Dan is het, ja, dat begint op noodhulp en dan is er eigenlijk altijd wel een tekort aan, aan, aan wat voor vervoermiddel dan ook. Mm -hmm. Je moet het zo zien als er een paar honderd vierkante kilometer overstroomd is. Dan zijn er precies twee helikopters in Madagaskar. Nou, dan heb je best je handen vol. Dus als we daar met een hoeveelheid in, in bij kunnen dragen, dan, uh, dan helpt dat. Ja, er zijn hier bepaalde gebieden waar bijvoorbeeld grote vaccinatiecampagnes, landelijke vaccinatiecampagnes, nog geen 6% van de bevolking bereiken. Omdat er geen toegang is, het toegankelijk is. Dat soort dingen worden vaak centraal geregeld in bepaalde periodes. En als het dan droog is of drinktijd, dan is er gewoon geen, bijna geen vervoer mogelijk. Ja, daar kunnen we met de Hoovercraft in bepaalde gebieden wel een grote rol in spelen. Ja, ja. en Naast het uh, testen met de helikopter ben je ook uh, bezig geweest met, met een, een, een Hoovercraft... die dus uh, palen voor mobiele telefonie heeft vervoerd. Hoe zijn die, die testen verlopen? Ja, die zijn, uh, dat is ook goed verlopen. De Hoovercraft, die, uh, zoals ik zei... die, die zweeft op een, op een luchtkussen. En die palen die zijn 6 meter lang. Dus die kunnen niet zeg maar, in de lengte in de hoeveelkje af. Omdat je met de motor en de ventilator zit. Dus die moesten diagonaal er doorheen. wat een hele grote invloed heeft op je balans. En nou, dat is, die testen zijn eigenlijk meestal. En, en, en, dus daar, Het is het maximale wel wat we kunnen. Maar daar kunnen we wel... Uh, ...dan mee de telefoonpalen gaan vervoeren. Ja, maar moet ik me dan ook voorstellen dat jij dus op, op die Hoovercraft hebt gezeten... ...telefoonpaal vasthoudend, op de plek gekomen van bestemming... ...en daar die paal uh, proberen in de grond te, te stampen? Nee hoor, nee, nee, nee. Want het gaat er alleen maar om. We hebben het alleen maar gesimuleerd met wat houten balken en met zakken zand. Want het contract is er nog niet. Er zijn alleen nog maar studies gaande. En uh, wij zijn gevraagd om te kijken wat we kunnen doen voor het vervoer... ...omdat de regio waar we werken... Waar we normaal al gestationeerd zijn, met een hoeveel of het zo moeilijk toegankelijk is, Zij zijn ze bij ons gekomen en hebben gezegd of wij dat kunnen doen voor ze. Nou, het meeste ging wel, alleen die palen van 400, meter, van 400 kilo voor 6 meter was ik niet zeker van. Dus daar hebben we nu testen mee gedaan. Dus ik kan nu gewoon bevestigend antwoorden van ja, we kunnen het. En nu is het afwachten, uh, het loopt met de nationale telefoonmaatschappij en het is een project van de Wereldbank. En dus er zijn meerdere partijen bij betrokken. Dus... Het kan uh, over een maand beginnen en het kan ook over een jaar beginnen. Maar ja. in ieder geval weet ik dat ik het nu wel gewoon ja kan zeggen. Ja, ja, Precies. En dat zou dan een belangrijke stap zijn in de toekomst. Vooral op het gebied van communicatie, omdat het nu uh, verloopt via de, de radio. Ja, het is eigenlijk alleen maar een lange afstandsradio die er is. En, uh, en verder is er geen communicatie, behalve het enkele busje wat zo af en toe rijdt in de droge tijd. Ja. En, en ja, dat, dat belemmert natuurlijk toch een, de vooruitgang van een, van een regio, heel erg. Ja. Je zegt de droge tijd. Uh, nu zit je op de, dit moment in het regenseizoen. Ja, de regentijd die begint hier in uh, beetje november. En die duurt tot uh, ja, april, mei. Ja, in het begin van de regentijd gaat het allemaal nog wel en het is afhankelijk van hoe lang het doorgaat. Maar in principe is de regio zeg maar, waar we het over hebben, hier is toch een maand of vier, vijf per jaar. ...nagenoeg niet bereikbaar uh, met auto's. Zo. En uh, dat, betekent, dat is echt dan, moet ik denken... ...aan 20 centimeter water? Of, of... Ja, het zijn rivieren waar je doorheen nee. moet... ...waardoor je... Waardoor je het, hoeft, het, ...het hoeft per definitie... ...in die regio nog niet zoveel te regenen... ...maar in Madagaskar ligt in het midden... Ligt ...een hoog plateau en daar valt heel veel regen. En dat wordt allemaal afgevoerd naar de kust. En, en dus je hebt allemaal... Het, ...over het hele eiland... ...allemaal rivieren die van oost naar west lopen... En die al het water van het hoogplateau naar de uh, Mozambique kanaal vervoeren. En daardoor wordt het vervoer zo, daardoor wordt uh, het transport zo lastig. Ja. Nou, de, deze regen heeft natuurlijk ook invloed op de, op de oogst. Hoe, hoe staat het uh, daar nu mee? Nou, daar is een beetje. Uh, er is een beetje verschil van mening. Hier en daar zie je overstromingen en hier en daar hoor je nog klachten van te weinig water. Want er is hier in, in de stad rondom de stad. Er zijn een aantal stuwmeren, die zijn ook nog, die ook nog veel te laag. Dus, en het zuiden is te droog. Maar aan de andere kant, gister, toen ik met het vliegtuig terugkwam, zijn er ook stukken die zijn al overstroomd. Dus het is een beetje heel plaatselijk zware regen. Maar ik denk in de algemeenheid dat de regen niet, niet voldoende is tot nu toe. Nee, nee precies. De, de regen is het niet voldoende om straks uh, een goede oogst te hebben. Uh, nee, dat, dat, dat, ja, het is nog vroeg in het seizoen natuurlijk. Er kan nog wel veel gebeuren. Maar zoals hier op het hoogplateau is het meestal twee of drie reis de hoogste. Het zou kunnen dat het dan één minder is, omdat het te laat is gaan regenen. Ja. Ik kom zo bij je terug, Peter van Buren in Madagaskar. Ik ga nu naar uh, Jurjen de Groot in uh, Kenia. Jurjen, jij um, bent werkzaam voor um, onder andere uh, als, als coördinator van een toeristingsprogramma. Daar kwam enige tijd geleden verandering in, omdat uh, ja, toen onder andere de droogte heel erg aan, aan de orde was en nog steeds is. En toen ben je aangesteld als noodhulpcoördinator. Ja, dat klopt. En uh, hoe zien jouw werkzaamheden er uh, op dit moment uit? Hoe ziet het eruit voor iemand bijvoorbeeld in een, in een getroffen gebied? Wat, wat, uh, wat kan je daarvoor betekenen? Nou, op dit moment uh, uh, draait er een uh, noodhulpprogramma in het noorden van Kenia. En dat is uh, voor ons, wat ons betreft, vooral Noordwest-Kenia, richting de Soedanese grens, waar heel veel uh, Tukana-mensen uh, wonen, hele traditionele stammen nog. Uh, nou daar draaien we een noodhulpprogramma. Daar, daar voorzien we mensen op dit moment nog van voedsel, Eén uh, keer per maand, en dan gaat het om zo'n beetje 1750 families die elke maand een bepaald uh, aantal kilo voedsel krijgt om, uh, om de maand door te komen. Yeah. Nou, mijn werkzaamheden op dit moment zijn, uh, ja, het klinkt vreemd, ik zit veel op kantoor. Om het bol aan te sturen en te coördineren en te zorgen dat de inkopen goed gedaan worden. En, uh, ja, samen met de kerk, zeg maar, uh, het programma goed draaien en te houden. Ja, en zo'n en zo voedselpakket die, die die 750 mensen dan krijgen waar, waar jullie mee, uh, mee, mee bezig zijn. Hoe ziet zo'n pakket eruit? Wat, wat zit er allemaal in? Nou, uh, het grootste bestanddeel is mais. Dat is, ze krijgen 50 kilo mais, dus een grote zaak vol, zeg maar. Nou, mais is in Kenia gewoon het, het uh, basisvoedsel, zeg maar, zoals in Nederland dat de aardappelen als daar zijn. Ja, daar, daar krijgen ze 50 kilo van. Dan krijgen ze uh, bonen, bruine bonen, voor de proteïne. Mm -hmm. uh, ze krijgen zout ook, wat ook heel belangrijk is voor hun lichaam, dat je ook de zout binnenkrijgt. Er uh, is dus een soort uh, pap, een soort pap wat aangelengd kan worden voor kinderen die ondervoed zijn, die uh, uitgedeeld wordt. En een klein beetje olie om te, om te koken. En dat is zeg maar één pakket voor één maand. En uh, ja, ik, ik kom net uit het veld. We zijn uh, in augustus begonnen. Toen was het natuurlijk in Nederland ook vol op in het nieuws. alle nood in Kenia. Laten we zeggen in de hoorn van Afrika. Ja. En toen zijn we ook volop begonnen met het programma. En ik kan echt wel zeggen dat er uh, verbeteringen te zien zijn in het veld. Dat is me echt opgevallen afgelopen week. Ja, want wat kan je een voorbeeld noemen van verbeteringen die je hebt waargenomen? Nou, je ziet gewoon de, de gezondheidstoestand van de mensen zijn, uh, is een stuk verbeterd. We hebben um, in augustus uh, uh, heb ik echt kinderen gezien die op sterven na dood waren. Mensen die echt geen kracht meer hadden om verder te lopen, wij spreken van de honger. En nu zie je echt dat mensen gewoon uh, ja, aan het bijkomen zijn van, uh, van alle ellende. We zijn natuurlijk niet als enige organisatie bezig daar. Er zijn allerlei verschillende grote organisaties ook bezig om uh, het voedselhulp daar... Uh, uh, uit te delen, zeg maar. En nu en ik echt wel dat daar mensen, uh, ja, dat, dat er een verbetering in leven is, laat maar zeggen. Ja, want, want er is ook uh, ja. gezamenlijk heb ik gelezen dat er een, een grote partij maïs is aangekocht, 525.000 kilo. En... Ja, voor ons programma hebben we nu 525.000 kilo mais uitgedeeld, wat enorm is ja. uh, voor ons doen, zeg maar. En uh, ja, dat. dat uh, dat maïs hebben we ingekocht zeg maar, bij lokale Keniaanse boeren, dat is het mooie aan ons programma, vind ik. Dat we zeg maar, samen met de Keniaanse boeren, zeg maar, de mensen in het noorden van Kenia, proberen te helpen. Dat is natuurlijk heel vreemd, maar in Kenia dit jaar hebben we in bepaalde gebieden van Kenia boeren enorme goede oogsten gehad. Terwijl in het noorden natuurlijk enorm droog was en mensen weinig stilte van hongen. Mm -hmm. Ja, dat is vreemd. Maar aan de andere kant geloven we ook van dat het juist goed is om juist dan ook die boeren te stimuleren in hun handel en in hun boer zijn, zeg maar, we hebben het voedsel daarin gekocht. Je ziet ook dat grote organisaties vaak ook maar eens inkopen van buiten Kenia, laten we zeggen, of juist van Amerika of Europa gewoon inschepen. Uh, en daardoor beïnvloedt we ook in de markt. Weet je wel. Dus we ja, proberen ja. dan echt ook zeg maar hier de. de ja, de Kenianen zeg maar, de Kenianen te laten helpen. Ja. En, en de, de, de mensen zeg maar in, in die getroffen gebieden, hoe, hoe, hoe leven die? Uh, moet ik me voorstellen dat ze, dat ze um, ja, zitten ze, zitten ze verslagen bij voor een, voor een hutje? Of gaat het leven wel weer inmiddels door? Hebben ze het opgepakt? Of... Ja, nou wat je merkt zeg maar is, um, uh, een aantal maanden geleden zaten mensen echt verslagen en... En maar te wachten, zeg maar, voor een je inderdaad. En zag je ook gewoon dat ze gewoon niks meer konden. Gewoon van, van uitgeput zijn, honger hebben. Uh, nu, nu beginnen mensen weer hun leven op te pakken. En uh, vreemd genoeg, maar zes uh, jaar droogte. En uh, in het nieuws in Nederland was ook dat het in 60 jaar niet zo droog is geweest in de van Afrika. Ja. En de afgelopen weken enorm geregend daar. Dus het was wel prachtig om daar naartoe te gaan. De, Dorre vlaktes die, die veranderen ineens in groene weiden. Uh, geiten lopen daar rustig, uh, heerlijk lekker te, te eten. Het is echt heel vreemd te zien als je zo'n gebied binnenkomt. En mensen krijgen ook gewoon weer die kracht om een beetje naar de toekomst door te denken. En dat is ook voor ons nu ook het, uh, ja, het omslagpunt in het programma. Zeg maar je, tot, we gaan tot februari door met voedselhulp. En nu zijn we bezig om de tweede fase voor te bereiden, waar we uh, afgelopen weken ook in het veld, heel veel uh, mensen hebben doorgepraat en geïnteresseerd en van nou, wat zouden we nou met elkaar kunnen doen. En we gaan nu denken om uh, te kijken of we ook uh, kleine, uh, hoe zeg je dat, uh, kleine um, bedrijfjes kunnen opstarten daar, samen met de lokale ja. mensen. Om ze gewoon ook een toekomst te geven. Om geld te laten verdienen waarbij je eten kan kopen waarbij je uit de cirkel kan stoppen, stappen van honger. Ja precies, dat klinkt wel heel, ja. heel, heel mooi inderdaad. En, en zijn, zijn er mensen, je was afgelopen week dus in het veld, zijn er mensen blij jullie te zien? Hebben ze iets van, oh daar is een hulporganisatie, die, die, ja, die werken voor ons, die zorgen ervoor dat, dat, het, dat het allemaal weer op zijn pootjes terecht komt op een gegeven moment? Of, of hebben ze iets van, nou het, ja. het duurt allemaal wel lang en... Nee, ze zijn ontzettend dankbaar in het veld. Um... Ik ben een tijdje hier niet geweest, want we hebben een zoontje opgekregen hier. Ik heen. Dus ik ben een tijdje even in Nairobi geweest voor de bevalling en zo. Maar toen ik terugkwam, uh, nu ook ben ik met uh, een aantal partners uit Nederland ook op bezoek geweest. Laten zien wat we aan het doen waren in het veld. En uh, nou, mensen dansen echt van vreugde. Want ze zeggen echt: als, als dit niet gebeurd was, dan waren we gewoon. Uh, een heel groot deel van ons was gewoon overleden. Zo was de situatie op dit moment. Ja, ja. Mensen zijn gewoon heel dankbaar. Ja. En uh, wat je nu wel krijgt natuurlijk is dat de spanningsveld van hoe lang ga je nou door met voedselhulp. Hè? Want dat ga je niet oneindig blijven doen, mensen moeten het draad weer oppakken. Ja, ja. En hoe ga je dan door, hè? die tweede fase in. En uh, nou, wat we nu aan het proberen zijn is om die smalle, kleine bedrijfjes op te zetten. Er zijn een heel aantal vrouwengroepen die gewoon dingen kunnen maken, kunnen verkopen. Weet je wel, dat ze zelf een inkomen kunnen hebben om in de toekomst in te gaan. Ja, dat, is wel van, ja, dat klinkt heel mooi, het is een heel ingewikkeld proces. Dus daar zijn we nu volop mee bezig. En ik hoop dat dat gaat lukken, want dan zou je gewoon ook ja, gewoon echt aan de toekomst kunnen werken met elkaar. Ja, en dan, dan kan jij je inderdaad ook weer uh, richten op de taken als, als uh, coördinator van een toeristisch programma. Precies. Want dat ja. was inderdaad je, je, je baan, en die is op een gegeven moment is die door de droogte in Hoorn van Afrika veranderd. hè? Ja, ja, dat was mijn baan. En vreemd genoeg ineens in uh, een ander kantoor om te werk. Maar nu ziet het er wel weer uit dat we uh, zeg maar over een aantal maanden langzamerhand weer terug gaan naar mijn oude werk. Ja. Je zei het net even heel snel tussendoor, ja. laat ik het nog even benoemen. Je bent inderdaad onlangs vader geworden van de zoon Aaron. Uh, gefeliciteerd ja. daarmee. En hoe gaat het, hoe gaat het met de, de kleine Aaron? Ja, gaat hartstikke goed. Ja, we zijn weer terug in Elderet. In Nairobi geboren. Nou, hartstikke leuk. Uh, het is ook wel heel bijzonder om hier een tientje te krijgen. Dus je ziet hoe de hele gemeenschap er ook op reageert. En Aaron is uh, op dit moment nog steeds Keniaan. Keniaan, Geen, ja. geen Nederlandse nationaliteit nog. Dus uh, dat vinden Keniaanen helemaal geweldig. De, dit kind is van ons, wat hij <laughs> zo vaak gezegd. Dus. Uh, ja. <laughs> ja. Ja. Ik kom zo bij je terug, Jürgen uh, de Grote, in, uh, in Kenia. Ik ga even naar Peter van Buren in, uh, in Madagaskar. Jij werkt dus voor de organisatie HoverAid. Je bent uh, uh, onder andere vooral stuur je aan dat Hovercraft het veld ingaan... en uh, ja, mensen, mensen gaan helpen. Uh, kan je een voorbeeld geven uh, wanneer een hovercraft in actie kwam... en ja, mensen gered heeft of enorm heeft geholpen onlangs? Ja, het is dus de afgelopen week toen ik, uh, toen ik zelf in het veld was... toen uh, sturen we weer wat... Uh, van medewerkers uh, door het hele district heen. Omdat er dan een... Uh, deze week is er dan, toen ik wegging met zelf de vlucht is er een medisch team, een chirurgenteam heen gekomen. Nou, en daar worden patiënten voor geselecteerd door dat soort teams. Dus er stonden uh, er lagen al iets van uh, 18 of 19 uh, patiënten te wachten... Uh, toen de, uh, de chirurgenteams aankomen, zeg maar. Mensen met, met liesbreuken uh, of dat soort uh, dingen... die daar best wel uit de hand lopen, zeg maar... Ja. En een zwaar uh, een ondervoet uh, meisje, zeg maar, wat we dan uh, van een maand of vieren en wat echt fel overbeen is. Ik hoop daar, uh, dat we daar nog op tijd bij waren en dat we daar nog wat aan kunnen doen. Ja, en fel en, en overbeen, uh, wat, wat, wat bedoel je daarmee precies? Gewoon zeer zwaar ondervoet. Uh, als je dat woord, het huilt, het huilt eigenlijk niet meer. Het, het, het brengt geen geluid meer voor Het is... Uh, en er is, ja, de moeder heeft pb, dat wisten we dan wel, maar verder is er eigenlijk het kind zelf niet. So. Dat was al wel getest uh, in het ziekenhuis, maar verder is er nog ja, geen aanwijzbare reden. Dus ik hoop dat de dokters er nu achter kunnen komen, alhoewel dat het natuurlijk wel heel moeilijk is omdat je hele beperkte testmogelijkheden hebt. Ja, yeah, ja. Yeah. En, en misschien dat het anders uiteindelijk nog wel mee naar, Tana, naar de hoofdstad moet komen. Ja, en, en als dat dan het geval is, dan gaan jullie dus met zo'n zo hovercraft uh, daar naartoe... en dan houden jullie dat meisje dus op die ondervoet is, en die wordt dus op die hovercraft geplaatst en dan uh, uh, verplaatst. Ja, en dan gaat ze naar, ja, gaat ze naar, de, naar de r en daar wordt ze opgehaald. En, en met de mastvlucht naar... Uh, naar de hoofdstad gebracht. Ja. En, en, en je bent dus afgelopen week op zo'n plek geweest. Daar kom je dan dus aan. En dat, daar zijn dus eigenlijk allemaal mensen verzameld... die allerlei uh, klachten hebben, aandoeningen... die uh, veel te lang doorlopen met natuurlijk problemen... Ja, waar ze zelf ja. weinig aan kunnen doen. Nee, zo. Het zijn op zich zijn de aandoeningen die, die, die, die de artsen tegenkomen... die zijn niet veel anders dan wat je hier ziet. Behalve wat specifieke bilhazia, vormen uh, of infecties. Maar voor de rest zijn het eigenlijk allemaal... Gevallen die, die, die, ja, die in de westerse wereld met goede zorg, die er bij is, helemaal geen probleem is. We hebben hier nu in, in, in de stad een meisje, die is vier jaar. En toen ze, die, toen ze de artsen die vonden, zeg maar, of tegenkwamen, dat ze bij de, de artsen kwamen in de boost die had een, een, een gezwel op de, achter haar de oog. Daar, daar zat een beetje een tennisbal op. Nou, die, hebben mee, die is meegegaan hier in Tana. Er is één ziekenhuis waar... Waar ze bestraling doen, dus die is nu bestraald. En nu is het kijken of ze, of ze er nog aan kunnen opereren en of er geen uitzaaiingen zijn. En als het goed is, zouden ze afgelopen week door de scan gegaan zijn. Maar daar heb ik het resultaat nog niet van. Maar dat zijn gewoon dingen, ja, je weet het niet wat je er wel of niet aan kan doen. Maar ja. zeker met kinderen, dan probeer je toch, uh, doe je wel weer het maximale daarvoor. Ja. Nou, het is in ieder geval toch heel uh, goed om te horen en ook uh, heel mooi werk wat jullie verrichten. natuurlijk. Dat jullie de middelen hebben om gewoon een hoovercraft in te zetten om ja, mensen te bereiken en te voorzien van, uh, van medische zorg. Ja, ja. ja, je komt toch op plekken waar eigenlijk, die, die eigenlijk vergeten zijn. Ja. Waar, waar andere organisaties toch, uh, toch niet komen omdat het wel erg moeilijk is en erg duur is. En, nou, wij, uh, wij zijn daarin gespecialiseerd en we hebben de middelen en de, en de kennis om daar te werken. Ja. Ja. Ik wil even naar het nieuws in Madagaskar, Peter. Wat, wat, wat speelt er? Het is nog steeds de politieke crisis eigenlijk. Sinds 2009, sinds de staatsgreep. Ja, er zijn er allerlei ontwikkelingen. En, en, en er lijkt wel enige vooruitgang nu te zijn. Er is wel een, een akkoord bereikt. En er zijn de, de oude regering, behalve de president, is afgetreden. En er zit nu een nieuwe regering. En er zullen wel presidentiële verkiezingen komen, waarschijnlijk volgend jaar. Mm -hmm. Maar steeds een grote verdeeldheid, ook onder de internationale samenleving, zeg maar de westerse wereld, kunnen we dit nou accepteren? Of is het nog steeds een regering die toch door een staatsgreep aan de macht is gekomen? En daar zie je nog wel wat, uh, wat verdeeldheid in. En, en dat heeft, ja, het houdt in wezen een groot deel van de economische groei nog steeds wel, uh, nog steeds wel, uh, stil. Ja, want, maar, want hoe, kom, hoe komt het dat? Zitten. De investeerders zijn toch, zijn toch voorzichtig om te investeren... omdat het toch een, een, een instabiele uh, situatie is... waarin ze niet weten of er of morgen weer onrust uitbreken of niet. Uh, investeringen aan infrastructuur en dat soort dingen... dat, dat gebeurt helemaal niet. Dus, en, en, en gezondheidszorg, dus het land, dat gaat nog steeds wel achteruit eigenlijk. Ja, ja. En, en daarom blijven ze toch wat, uh, wat afwachtender... Verder hebben die ook te maken met, met uh, ja, een nationale energiemaatschappij... die bijna failliet is. Dat, dat, dat lijkt me ook niet ja. niks. Nee, dat, uh, we hebben een regelmatige stroomuitval... omdat ze niet voldoende stroom kunnen produceren. Dat heeft enerzijds te maken met het, uh, met het niveau hier in Taan. Er wordt stroom opgewekt uh, via stuwmeren. Het niveau is dat te laag. Nou, daar komt het terug dat het eigenlijk te weinig geregend heeft tot nu toe. Maar er is ook heel veel... Stroom in Madagaskar uh, wordt opgewekt door generatoren. Ja. En ze kunnen eigenlijk de dieselprijs niet meer betreft de diesel niet meer betalen. En daar nou ja, nou worden de oliemaatschappijen wat onder druk gezet om het toch. Ze moeten toch blijven leveren. Dus ja, daar zijn, uh, daar zijn nu allerlei onderhandelingen over. En de relatie tussen de overheid en de oliemaatschappijen was al niet zo goed omdat ze een, een prijsafspraak hebben nou, min of meer afgedwongen. Waarin ze zeggen van dat is de maximale prijs. Dat is wel de intentie, is natuurlijk wel goed om de economie draaiende te houden. Maar als natuurlijk een oliemaatschappij op een gegeven moment niet meer verdient, ja, dan houden ze het toch wel op. Ja, ja. Dus nu lijken die dreigementen wel wat, uh, wat sterker te worden. Waarin ze zeggen van nee, dan importeren we niks meer. Want als ik, als ik er geld op toe moet leggen, doe ik het niet. Ja. Wanneer heb je zelf dus, voor het laatst te maken gehad zei... met, de, met, met stroomuitval? Wat zeg je? Wanneer heb je zelf te maken gehad nog met stroomuitval onlangs? Het stroomuitval, ja, dat, dat, dat hebben we dagelijks zeg maar, bijna wel. In ieder geval uh, een aantal keer per week, uh, s'avonds van, uh, van 6 tot 8, uh, dan gaat het stroom wel uit. Ja. En heeft dat dan nog gevolgen voor, voor jullie werk met, met de Hoovergraf? Dat ze niet, uh, niet weg kunnen? Of dat je iets. Ja... Nee hoor, nee. Want kijk, in, in de gebieden waar wij werken, daar is sowieso geen stroom. Dus dat, daar hebben we zelf of generatoren of zonnepanelen, dus daar maakt het niet uit. En gelukkig is de regio waar we zitten, is de stroom van s'avonds en niet overdag. Dus kantoor je kan ook gewoon doordraaien. Dus het is alleen maar, je eet bij kaarslicht en je brengt kinderen bij kaarslicht naar bed. Ja, ja daar ben je inmiddels aan gewend. Je hebt genoeg kaars op voorhand. Ja, ja, het is niet helemaal vreemd. Nee. Ik ga nog even naar Jur in de Groot in, in Kenia. Werkzaam als noodhulpcoördinator vanwege de, de droogte daar. Wat speelt er verder in het nieuws in, in Kenia? Ja, Kenia is op dit moment redelijk rustig. Uh, ja, wat je merkt zeg maar is, uh, volgend jaar zijn er weer verkiezingen in Kenia. Dus daar langzamerhand begint dat wel weer uh, volop in het nieuws te raken van wie zijn de presidentskandidaten voor de komende ronde. En het, uh, het spannende eigenlijk eraan is dat de twee presidentskandidaten uh, op dit moment nog vervolgd worden voor de... Voor de, voor de vorige verkiezingen, de onrust die daarna uitbraken... Ja. ...door het internationaal gerechtshof in Den Haag. Dus um, binnenkort verwachten we in eind december of begin januari... ...verwachten we uitspraken van het gerechtshof... ...of al wel deze mensen vervolgd gaan worden, ja of nee. Nou, dat is wel spannend. Dat merk je dat het continu ook hier uh, aan de orde van de dag is... ...en dat het in de kranten bestaat. Ik denk het, als iemand uh, vervolgd wordt... ...dat hij ook geen presidentkandidaat kan zijn, officieel... Dus het is natuurlijk heel spannend, wat gaan de mensen hiermee doen? Wat gaat de politiek hier doen? Ja, precies. En, want uh, want, want zijn, die, het rustig? Ja, zijn die mensen die dan nu in Nederland zijn uh, voor, voor het internationaal uh, gerechtshof, hebben die een grote, uh, ja, een grote aanhang? Ja, enorm. Uh, je merkt dat hebben heel veel stammen, ongeveer 42 stammen. Nou, en uh, je merkt ook dat uh, zo'n leider, zeg maar, die dan voor als president van dit eigenlijk bijna de complete stam achter zich heeft staan. Dus het hele gevoelige aan dit hele proces in Den Haag is, zeg maar, als iemand vervolgd wordt, dat dat ook weer onrusten kan opleveren tussen die verschillende stammen. En daar, uh, ik denk dat daar iedereen ook zo uh, op gefocust is. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dit uh, uit gaat pakken de komende maanden. Ja, dat nou spannend. We, we wachten dat af. Ik wil je bedanken voor je tijd hier in de Groot in, in Kenia. Ik wens jou een, een goede dag vandaag. Ja, bedankt. En dat geldt ook voor Peter van Buren in Madagaskar. Ja, ook bedankt voor je bijdrage en ook een prettige dag ja. vandaag. Ja, gedaan. En uh, voor beiden uh, geldt dat de websites waar, uh, waar informatie te vinden is over jullie projecten zijn te vinden via eo.nl/slash de nacht op 1. We gaan naar Liam Laheves en H.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 he pretended not to notice and then... heeft en Aids. Aan het einde van de, de nacht op 1. Zometeen het laatste nieuws met Rashid Vins, gevolgd door het Radio 1-journaal. Voor nu een hele fijne dag.